Het NOS-journaal. Mark Visser. De uitspraak dat Nederland aansprakelijk is voor de dood in 1995... van drie moslims uit Srebrenica is moedig. Dat zegt de advocaat van de nabestaanden, Lisbeth Zegveld. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde vanochtend... dat de Nederlandse staat aansprakelijk is... en dat de nabestaanden schadevergoeding moeten krijgen. Drie moslimmannen die van de Nederlandse compound werden gestuurd... werden later door de Bosnische Serviërs vermoord... Het gerechtshof oordeelt dat de Nederlandse regering verantwoordelijk is voor het optreden van Dutchbed. Advocaat Zegveld zegt dat deze uitspraak ingaat tegen de politieke stroom. En dat het hof hiermee duidelijk laat zien dat meedoen aan een vredesmissie niet betekent dat een land alle aansprakelijkheid van zich kan afschuiven. De hogeschool in Holland doet onderzoek naar fraude bij tentamens. Er zijn berichten dat studenten mondzorgkunde in Amsterdam de vragen en antwoorden van een aantal tentamens hebben gefotografeerd. Ze zouden die onder tientallen studenten hebben verspreid. De zaak kwam via de Volkskrant naar buiten. In Holland zegt geen aanwijzingen te hebben dat er de afgelopen tijd voor tentamens hogere cijfers zijn gehaald. De hogeschool gaat het toezicht verscherpen.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 Het college wil op het nieuwe plakketten iets zeggen over hoe er tegenwoordig tegen hem wordt aangekeken. Aanleiding is een burgerinitiatief van inwoners van Hoorn. Ze willen het beeld het liefst vervangen of verplaatsen, maar noemen het aanpassen van de tekst ook als optie. De gemeenteraad van Hoorn stemt volgende week over het voorstel. Tot besluit het weer. Op de meeste plaatsen vrij zonnig. Op de Wadden is het bewolkt. En daar wordt het een graad of 21. In het binnenland 25. Morgen en de dagen daarna is het bewolkt en trekken er een aantal buien over het land. AMDB Verkeersinformatie, er staan files op de A9... ook maar richting Amstelveen bij Akersloot, 3 kilometer. Daar is de rechterrijstrook dicht, daar staat een auto stil. Op de A10 de ringwest richting Zaanstad bij Geuzeveld, 2 kilometer. Na de aanrijding is daar de rechterrijstrook dicht... en iets verderop staat voor de Koentunnel, 3 kilometer. Ik neem geen ferry naar Engeland. Ik neem een vijf gangen diner, of het casino, of ik ga shoppen...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 Shit, er zitten wel rappe mannen bij. En de Tour komt je met perfect benen en nog geen win. Het is wel leuk dat we gelijk al aan het begin van de Tour Nederlanders in actie zien. Het is weer een mooie dag in Tour geweest. Kevin is er gewoon niet bij. Hij wint net, hij wint net. Of vindt hij nou niet? Tyler van Rams. team in perfecte herkomst. We hebben ons laten zien, we zijn er. Het Gio Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalenbout, Aart Vierhouten, Dom van het Hek en Dione de Graaf. Goedemiddag, het is dinsdag 5 juli, het eerste uur van de Radio Tour de France. Het is de dag waarop Philippe Gilbert zijn verjaardag viert. De winnaar van de eerste etappe is 29 geworden, heeft alle vertrouwen in nog een rit zegen. Het liefst dus vandaag op zijn verjaardag. Parcours is hem op het lijf geschreven. We volgen de rit helemaal, praten we ook met Wilfried de Jong vandaag. Het gaat over 172 kilometer van Lorient naar Mûr de Bretagne. Rio Lippens, je moet het wel doen in de regen, toch? Het is glad, het is uh, glibberig, Dione, En uh, het waait ook nog behoorlijk. Want de vlaggen hier aan de finish staan strak. En aan de vlaggen hier aan de overkant zie ik dat de wind langzaam aan het draaien is. Eerst was het schuin links van achter. Nu komt de wind schuin rechts van achter. Dat betekent dus duidelijk veranderende omstandigheden. We hebben een kopgroep, vijf man, één Nederlander. Traditioneel tegenwoordig deze tour. Johnny Hogeland van Vakantse zit erbij. Op weg met Radio Tour de France. Mardi 5 juillet. 4e étape, Lorient, Mur de Bretagne. Oh là là. Ici Radio Tour de France. Is er nog iemand te <tied> feestje? Oh <là là>. Te <tied> Dat het regent in Frankrijk. Katrina and the Waves and Walking on Sunshine. Ja, Guillaume Nederland heeft er wel stevast die man bij, hè, in de kopgroep. Ja, er werd gisteren in de uitzending al gezegd... dat we in de twee etappes in lijn die we tot nu toe hebben gehad... met die ploegentijdrit tellen we dan even niet meer mee... dat we al meer Nederlanders in aanval hebben gezien dan afgelopen jaar. En dat klopt ook wel. En dat heeft toch wel veel te maken met het feit... dat we er een tweede Nederlandse ploeg bij hebben. Vacansoleil, Die als vrijbuitersploeg hier naar deze Tour de France is gekomen. En ze hebben het van tevoren al aangekondigd. Wij gaan aanvallen. Wij gaan gewoon proberen om in iedere etappe in ieder geval iets te laten zien. En tot nu toe is dat... Bijzonder goed gegaan. Liebe Westra, natuurlijk in de allereerste etappe. Nu dan Johnny Hogeland. En tussendoor hebben we ook nog een keer Nicky Terpstra van de Quick Step Ploeg. Gisteren lang in de ontsnapping gehad. En dat maakt het toch leuker zo'n dag. Ik moet het heel eerlijk zeggen, natuurlijk snappen we allemaal best wel de tactiek van Rabobank, met name vorig jaar. Op het moment dat je een klasse hebt, dat je een beetje verdedigend rijdt, dat je niet al te aanvallend wil rijden. Maar dit maakt het toch voor iedereen die de Tour volgt in elk geval een stuk leuker... om te kijken naar een kopgroep waar een Nederlander in zit. Johnny Hogeland er dus bij. Hij was ook meteen de eerste man die wegsprong uit het peloton nadat de vlag was gevallen. Christian Prudom stond uit de auto in de zeikende regen, om het zomaar even oneerbiedig te zeggen. En liet de witte vlag vallen naar beneden. En op dat moment was Johnny Hogeland degene die demareerde. Hij kreeg vier man met zich mee. Ka een jonge Basque, maakt zijn toer Sterker nog, maakt zijn debuut in een grote ronde. Dan een andere Spanjaard, Imanol Erviti van Mobistar. Dan hebben we twee Fransen, Biel Cadri van AG r en Jeremy Roy. Dat is wel opvallend, want die zat ook in die allereerste ontsnapping. Eh, op de eerste etappe van deze tour. Eh, samen met eh, Liebe Westra, dus zat hij in de ontsnapping. En zit er gewoon dus nu weer bij. De voorsprong liep snel op, tot ongeveer 4,5 minuut... Maar inmiddels zijn ze in het peloton weer begonnen met rijden. En zijn het met name de ploegen van Philippe Gilbert en van Cadel Evans... ...die het werk doen, want zij weten dat ze hun kopmannen hier moeten afzetten... ...bij de voet van de Muur de Bretagne. En daar moet het dan straks allemaal gaan gebeuren. Het betekent wel dat de voorsprong is teruglopen van die vijf... ...inmiddels nog maar twee minuten en 43 seconden voor het vijftal... ...met daarin dus Johnny Hogeland. Het kan een interessante etappe worden. Het is ook een etappe waar de renners moeten uitkijken... Want het regent niet alleen, het waait ook hard en dat maakt het toch erg gevaarlijk. Met name voor die mensrenners. Gisteren op de Pont de Saint-Nazaire, die enige helling van de dag, die grote brug over de Loire... dan zagen we dat Ivan Basso zich al liet verschalken. Die zat even niet op te letten en moest toch even flink in de beugels om nog te achtervolgen, om uiteindelijk weer bij het peloton te komen. Nou, De klassementsrenners weten vandaag wat ze te wachten staat. Een glibberige en bochtige tocht door Bretagne. En is die zwaar, die muur de Bretagne? Uh, die is zwaar, dat kan ik je vertellen. We hebben daarnet, wij in ieder geval, we zijn er net met de auto tegenop gereden. Collega Herbert Dijkstra van de televisie en Mathieu Hermansen. Oud-coureur, chauffeur, sprinter, dus niet echt een klimmer. Die hebben dat klimmetje gedaan en die kwamen toch behoorlijk steen kapot uh, boven. Het is een soort uh, kouberg, maar dan uh, anderhalf keer zo lang. Uh, zeg maar zo'n 10, 12 procent vlakt af en toe wat af. Bovenop vlakt het ook wel even af, maar uh, het is echt absoluut een kuitenbijter, zoals ze dat zeggen. En wat dat betreft is het een perfecte berg... voor Philippe Gillesberg. Is dat ook een perfecte berg voor Wilfried de Jong? Ja, absoluut. Ik hoorde net... daar heb ik een paar jaar geleden nog eens tegen fiets bij het Nederlands kampioenschap. Ik zal niet zeggen dat ik aan het eindsnellen was, maar... die is wel wat buikig, die jongen, hoor. Dus die komt zo'n bergje moeilijk op. En dat is voor mij... Ja, ik hoef hier niet te gaan staan. Nee, ja. Ik Slanker. hoef geen kilo's mee te tillen. Ja. Zeggen mensen dat je moet een hele lichte fiets kopen. Dat is heel belangrijk. Zeg je, ik train er eerst eens een paar kilo af. <laughs> dat is veel belangrijker. Het is duidelijk, we zitten hier met Wilfried de Jong. Uh, presentator, journalist, theatermaker, schrijver. Uh, vergeet ik nog wat? Ja, heel veel denk, <laughs> denk ik. <hè? laughs> Ja, ik lag vanochtend, ik was vanochtend, uh, ik, was, ik was op, op ik een strandhuisje ergens aan het strand en uh, daar lag ik vanochtend en dan schieten af en toe ook al die dingen wel eens aan me voorbij. Wat moet ik eigenlijk vandaan doen? Moet ik vandaag schrijven? Moet ik vandaag muziek maken? Moet ik vandaag uh, televisie maken? Radio? Oh ja, radio! Radio, radio was ja. was hier net op tijd. <laughs> um, heb je, ja, je hebt wat met de Tour, dat, dat weten we allemaal, je bent een grote wielerfan, maar je hebt eigenlijk meer iets met Italië, hè? dus is, is de Giro voor jou mooier dan de Tour? Ja, ik kan, ik kan het niet zeggen omdat ik mezelf nooit de Giro heb meegemaakt. Althans, ben ik ben er nooit geweest. Uh, zou ik wel graag een keer willen. Gewoon een volledige Giro doen. Mm -hmm. uh, en misschien uh, zomaar en, en, uh, zonder te werken of gewoon. Het, het schijnt wel. Bedoel, het is altijd een heel mooi parcours. Het is heel geaccidenteerd. En de aankomsten hebben iets traditioneels. Durven ze ook vaak nog echt op onmogelijke plekken... midden in de stad te doen. Met de straatjes van twee meter breed. En in, in, in de tour, die natuurlijk ook fantastisch spektakel dus het is... is dat steeds vaker ook aan de randen van de stad geplaatst. Waardoor je op, op industrieterreinen aankomt. Op vliegvelden. Mm -hmm. Vind ik wel minder romantisch. Ja, het, het komt natuurlijk ook omdat je gewoon van Italië houdt. Ja, waarschijnlijk. Dat is eigenlijk de hoofdzaak. Even <lacht> <lacht> goed eten. Ja. <lacht> maar ze proberen in de Giro... Ook, het lijkt wel alsof ze een beetje... ...dat je de Tour uh, achterna wil. Of ze willen populairder worden dan de Tour. Het wordt steeds spectaculairder. Ja... Ja, daar kun je lang en breed over discussiëren. Ik vind, ik vind, uh, uh, ik vind, dat, ik vind het niet zo'n probleem... Als, als er stukken opeens onverhard zijn, weet je wel. Mm -hmm. Ik bedoel, dat betekent gewoon dat je wat minder hard moet rijden. Vandaag regent het. Dat betekent ook dat als de renners een bocht doorgaan... dat ze op zullen, zullen letten bij een bocht. Dus je, je, stelt, je stelt je daarop in, neem ik aan, als renner. Al zijn er sommigen die echt commentaar Die zeggen, ja, het wordt nu echt zekers, Het wordt nu te gevaarlijk. Mm -hmm. Bewust gevaar maken is misschien ook weer onzin. Ja. Jij bent uh, dus niet bij de Giro geweest. In ieder geval niet die drie weken. Wel bij de Tour ja Op ik, welke ik, manier? Uh, ooit, uh, ik, ik schreef ooit voor het Vrije Volk, wat later het Rotterdamse Dagbad uh, werd. En uh, mijn collega was Peter Ouwekerk. Nou, Peter Ouwekerk uh, is zo'n man die zo'n zo medaille heeft... voor honderd keer de Tour de Frans meegedaan. Uh, zoals mij de enige journalist waar Mart Smeets tegenop kijkt, zegt hij altijd. <laughs> Peter weet ook echt alles van de Tour. En die nam me altijd al mee naar de Ronde van Vlaanderen en noem maar op. En toen op een gegeven moment zijn we, ben ik ook een paar keer meegeweest met de Tour. Ik heb nooit een hele Tour gedaan, halve Tours... Tien dagen, heel laf. Uh, en dan schreef ik columns. Of ik mocht één. Ik heb ooit één verhaal mogen maken. Mocht ik een week over doen, heet het heette De Geluiden van de Tour. Dus alle journalisten liepen met de tong op hun bek al iedere dag stukjes in te leveren. Ik zei ja, ik heb alweer wat ideetjes. <lacht> ik heb de tijd. weet je. Dus in die zin kwam ik eigenlijk voor het eerst, uh, zeg maar als journalist in de Tour. Uh, we gaan wel uh, een beetje herinneringen ophalen vanmiddag ook tot uh, vier uur. Maar we gaan ook naar de actualiteit. En daarom dus naar Lippens. Op het eind van de dag staan ze misschien te juichen bij Omega Pharma Lotto. Die Belgische ploeg die aan het eind van het seizoen trouwens uit elkaar valt. Uh, niet zozeer die hele ploeg, maar in ieder geval de sponsors die gaan uh, ieder hun weegs. Philippe Gilbert die misschien op het eind van de dag uh, juichend op het podium staat. Maar hij is wel een ploegmaat kwijt. Want Jurgen van der Wallen is de eerste uitvaller van deze Tour. Hij viel in de eerste etappe. De etappe die door uh, Gilbert werd gewonnen op weg naar Mont des Alouettes. Een uh, vervelende val kwam daarbij op zijn uh, schouder terecht. Hij heeft het nog een paar dagen geprobeerd. Maar blijkbaar is het in de kou en de regen in Bretagne... is het allemaal wat te veel geworden voor die Jurgen van der Wallen. Dat betekent dat we geen 198 coureurs meer in koers hebben. Maar nog maar 197. Dat, met Blow Me Away. Het is tijd voor het uh, gesprek van de dag met uh, Michael Bogert en Steven Dalenboot. Heren, uh, goedemiddag. Oh, het gaat hallo misschien je. ook nog wel even over de sprint van gisteren. Hè? Ja, daar zal het uh, ook uh, zeker over gaan, ja. Uh, want gisteren die sprint, uh, Michael. Uh, ja, iedereen heeft zijn geld geld gisteren op Cavendish, maar het werd dus Farrar. Uh, dat zou je dus uh, vooraf als verrassend bestempelen. Of toch weer niet zo heel erg. Nou ja, na, na Cavendish is verarm, misschien wel de snelste man van de wereld. Samen met Pataki. Dus ja, dan is het niet heel verrassend. Maar normaal gesproken had uh, Cavendish gewoon gewonnen. Hij reed ook nog een hele sterke sprint, vond ik hoor. Ja. want die reed toch nog een gat dicht. Maar, het ja, kwam dus puur omdat hij niet uh, goed werd afgezet. Hij werd ofzo. niet gelanceerd. Zijn mannen die waren te snel uh, opgesoupeerd, zoals ze in België zeggen. Ja, ja. En uh, ja, hij zat volledig alleen. Toen gebeurde er nog wat in de laatste bocht. Dus ja, er was een beetje tumult. En ja, daar kon uh, Farrar van profiteren. Ja, Farrar won dus. En maakte vervolgens met zijn handen het W-teken. Uh, voor zijn vriend Wouter Weiland was dat de, dus die in uh, de Giro vorig jaar overleed. Of dit ja. jaar. Ja, dus... Uh, deze jaar heeft het niet uh, zo, zo makkelijk gezien. Uh, maar uh, uiteindelijk... Uh, alles komt, uh, alles komt vandaag. En, uh, echt, uh, op dit moment, ik geloof het niet. Maar uh, misschien vanavond uh, het komt voor Radus die uh, een moeilijke tijd achter de rug heeft. En, uh, ja, nu dus zijn eerste etappe in de Tour de France. Wint Kevin dus niet. Kevin zei na afloop dat Faju, uh, daar had jij het net al over, uh, als een kamikaze de bocht inkwam. Het is altijd Faju, zei Kevin uh, zelfs, die, uh, die voor Heibel zorgt. Maar zei Kevin ook: schrijf me niet af. Degene die dat doet, is wel erg dom. Ik denk dat het take a very uneducated person to write, write us off just yet. There will people, it happens every year, you know. But, uh... Take very uneducated, Ja, we hebben wel eens vaker de Frans gehad. Hè? Dat het even wachten was op Kevin Cavendish en dat hij er vervolgens uh, de zegers uh, aan inreeg. Ja, het is, het, maar ik denk dat hij ook nu wel beter is dan, dan verleden jaren. Hij, uh, wat, wat je al zag, die laatste sprint, of die laatste sprint van hem die was gewoon sterk. Want hij rijdt gewoon nog een gat ja, dicht om een sprintgroepje. Ja. Uh, maar ook de ploegentijdrit was hij gewoon heel goed. Dus ik denk dat hij dat, dat over zijn vorm niet te klagen heeft. En dat hij nog wel zijn kans krijgt. Al zijn die minder deze Tour. Maar... Ja, dat is waar. Maar dat ligt weer aan het, uh, aan het parcours. Ja. Hey, um, er was nog een kwestie over uh, kopstoten. Uh, de, bij de tussensprint al gisteren. Wat vind jij daarvan? Is dat, is dat bijzonder? Of gebeurt het eigenlijk altijd wel? Nou ja, ik, ik was niet zo'n sprinter, dus ik, ik maakte dat zelden mee zoiets. Maar ja, wat je gisteren zag, ik vond het niet... Kijk, het hoort niet in principe, maar het was nou ook niet dat ik uh, gelijk zou zeggen... Uh, gooi, gooi ze eruit. Want het is niet wereldschokkend. Nee, helemaal niet. Ik bedoel, het was een klein uh, tikkie, een corrigerend tikkie. En, <laughs> uh, hoe heet het? Huzof, die, uh, die trok gelijk terug ook. En ze gingen er allemaal vergeten, geen problemen verder van maken. Dat hoort een beetje bij de sport. Goed, ik zit hier in een dikke jas. Jij zit... Uh, korte mouwtjes, korte broek. Een bikkeltje. Verkeerd ingepakt. <laughs> Nou ja ik, ik, Mikkels, ja, ik stond vanochtend op dus geen de schene zon. Dus ik denk nou, daar trek ik korte broek aan. Maar nou ben ik geflikt natuurlijk. Ja, nou, ik heb al even de, de douche bekeken. De buienrader. Ik geloof wel dat het wel een beetje overtrekt uh, inmiddels. Oh, gelukkig. Uh, je bent net omhoog gefietst. op uh, ja. De muur de Bretagne. Hoe is dat? Ja, ik vond hem eerlijk gezegd, ja, het klinkt heel stom nu uit de mond van een gestopte renner... maar ik vond hem meevallen. Dat, dat valt natuurlijk dadelijk niet mee. Nee, ik bedoel, als je, ik reed met Ronald Waterreus op en we hadden het over de Kouwberg allebei. En de Kouwberg, als ze daar buitenblad op rijden na 260 kilometer in de Cold race... dan gaan ze hier zeker zwaar buitenblad sprinten. De wind staat in de rug. Je komt keihard, ja, je rijdt een soort kom in. Je komt, je komt echt keihard naar beneden. En ja, je hebt zoveel vaart. Dus trek, voordat ze een beetje stil gaan vallen, zijn ze al half op... Uh, dus ik, ik, ik zie meer gevaar eigenlijk met de regen en, en, en die smalle afdalingjes hier allemaal. Want de laatste 20 kilometer is toch wel gevaarlijk. En zeker op 4 kilometer van de streep zit nog een hele gevaarlijke bocht. Ik denk dat, uh, dat, dat we daar meer uh, spektakel moeten verwachten. Ja, uitkijken dus. Uh... Gilbert hoorde ik vanochtend. Gilbert hoorde ik weer. En toen weer Gilbert. En toen weer Gilbert. Ja. Waar we gisteren uh, al die keren Cavendish hoorden. Um, maar ja, wat is jouw voorspelling nu? Is het inderdaad zo zeker dat Gilbert hier uh, als eerste bovenkomt op zijn verjaardag? Nou, niks is zeker. Maar in principe is hij op zo'n aankomst niet te kloppen. En ik denk ook dat hij, als hij goed gelanceerd wordt... als bijvoorbeeld een Roelands uh, even lekker door kan trekken onderaan... dat uh, Gilbert die, die gaat dan. Maar de laatste kilometer is gewoon ja, dat is vals plat. Ja. Dus ja, als er nog eentje aanhangt die redelijk rap kan aankomen. Maar ja, die gaan er waarschijnlijk niet meer aan hangen. Maar de, ik denk, ja, Gezing blijft toch wel... Of uh, Gezing, Schubert is toch wel de man die vandaag uh, in principe moet gaan winnen. Ja. ja. Uh, is, er, is dit nou ook een plek waar Contador misschien al een paar seconden zou kunnen terugwinnen? Mm, ik denk eerder een paar seconden weer kan verliezen. Oké. Okay. <laughs> ik bedoel, als ik zo die aanloop zie, dan... Uh, ja, ik weet niet of die mannen daar echt uh, gerust om zijn om, uh, om, om, om te gaan wringen van voren. Het is, het is heel gevaarlijk, echt. En... Uh, ja, er gaan gaten vallen, dus misschien dat hij in plaats van tijd terug te winnen, dat hij de tijd gaat verliezen. Ja, wat nou is het opmerkelijk dat Gilbert tegen Sportsa zei, uh, onze Belgische collega's... Uh, hij heeft veel tijd verloren, over Contador, door. Hè? hij heeft veel tijd verloren en wil die terugpakken vandaag of later deze week. We kunnen elkaar helpen, hij kan een bondgenoot zijn. Nou, bijvoorbeeld, ik, ik denk bijvoorbeeld wat Gilbert zou kunnen denken en wat, wat, ook, wat ook een scenario voor Evans zou kunnen zijn, is dat... Uh, dat die als Schubert als gaat onderaan gelijk, dat, dat die mannen meespringen. Uh, mee want die ja. kunnen dat ook. En dat ze gewoon meerijden met hem en dat hij gewoon de sprint wint. Dus dat bedoelt hij, denk ik. Dat, dat ze, uh, ze meerijden mee uh, op kop, zeg maar. Dat zou, dat zou kunnen worden. Maar uh, ik denk dat vandaag nog niet al te veel grote verschillen gaan zijn. Okay. Tot slot nog uh, heugelijk nieuws uit de Raboploeg. Uh, vooral voor Robert Geesink. Hij wordt vader. Ja. Wat doet dat uh, met de renner? In de tour? Hij doet het dus ook. Ja, hij doet het dus ook. Die kom ik nog niet verwacht. joh. Nee, dat zal hem zeker vleugels geven, absoluut. Oké. Okay. <lacht> dus. Ja, sorry. Heel ja, de gaatje tour. Ja, de gaatje tour. Ja, volledig afgeleid. <lacht> Robert Geesink wordt een vader. Um, we gaan eens even kijken in de tour. Geolippus, hoe is het met uh, Johnny Hogerland en zijn makkers? Hele goed hoor. Ik kreeg net nog een sms'je van zijn vader. En die zegt: uh, Leuke kopgroep. Ja, inderdaad. Als je ja, eigen zoon in die kopgroep rijdt, dan uh, is dat uh, bijzonder uh, aardig. Dus Johnny Hogeland uh, in die kopgroep. Samen met Isagire, Erviti, Kadri en Roy. En Hogeland uh, uh, heeft toch een beetje een uh, vreemd seizoen achter de rug hoor. Want uh, begon uh, best aardig. Reed uh, de Ruta del Sol. En toen viel hij ineens uh, heel hard. En toen moest hij even naar het ziekenhuis om twee vingernagels te laten verwijderen na die val. Uh, dat lijkt me geen fijne blessure als je dan weer verder in koers moet. Daarna kreeg hij griep. Daardoor geen Parijs-Nice, geen tirreno Adriatico. Hij reed wel de Giro. Zat er een paar keer in een ontsnapping. We weten dat nog wel. Zelfs in uh, een van de zware bergetappes. En hier voor deze Tour de France heeft hij alvast een witte helm met rode bolletjes laten klaarleggen door de ploeg. Want ja, je weet het maar nooit. Hij zou... Misschien wel eens een keer ergens in deze ja, eerste fase van de Tour de France... de bolletjes trui kunnen gaan pakken. Want dat is toch wel een beetje zijn doel. Johnny Hoogeland... Toen hij debuteerde in een grote ronde in de Vuelta, dat was in 2009. Ja, toen werd hij zomaar 12e in het eindklassement. Maar dat is een klassering die hij nu toch wel echt heel ver weg uit zijn gedachten zal hebben gebannen. Want 12e in de Tour worden is toch wat anders dan 12e in de Vuelta. Hij wil vooral gaan voor dagsucces. En vandaar ook dat hij erbij zit met die vluchtmakkers van hem. We kijken naar Jeremy Roy, die eventjes zit te eten. Je moet natuurlijk zeker in deze omstandigheden. Het wordt wat frisser door die regen. Moet je natuurlijk wel goed blijven eten, want voor je het weet heb je een hongerklop te pakken en dan uh, wordt het heel erg lastig om uh, de finish nog heel huids uh, te halen. De kopgroep, ja, het marcheert redelijk. Uh, ze rijden niet echt uh, als een uh, hoe moet je dat zeggen, een gestroomlijnde ploeg uh, over uh, de weg. Maar uh, wat dat betreft uh, gaat het wel uh, toch aardig door. Ik zie een mannetje wegrijden, dat is uh, Biel K3. En ik denk dat die K3 zometeen iemand gaat begroeten aan de kant van de weg. Dat zagen we gisteren ook al gebeuren in een van die etappes. Die mooie familie begroetingen van de Franse renners. Die dan even de kans krijgen van hun uh, ja, vluchtmakkers of van de mannen in het peloton om even weg te gaan rijden. Dit ziet niet uit na een echte serieuze demarage. Kadri gaat eventjes op familiebezoek. Of hij moet zo meteen even een uh, grote stop maken aan de kant van de weg. Kijken wat er nou gebeurt hoor. Hij gaat nu inderdaad uh, uit te pedalen. Dat doet hij op een leeg stukje weg. Daar staat helemaal niemand. Ja, Ik denk dat hij inderdaad zijn behoefte moet doen. Of dat er iets anders aan de hand is. Maar uh, dit heeft niks te maken met een familiebegroeting. Want dat zou wel een hele rare begroeting zijn geweest. Een nee, hele eenzame jongen. Wat zeg je? Een hele eenzame jongen. hele eenzame jongen. Inderdaad. Nee, helaas voor hem. Uh, tamme rat gaat hij begroeten daar. <laughs> ja, ik denk het ook. Die staat er aan de kant van de weg in de greppel. Uh, die vangt nu <laughs> waarschijnlijk wel even wat op. Maar uh, nou, ik hoop niet dat ze te hard doorrijden hiervoor. Want dan komt hij er nooit meer bij. Uh, de vier rijden verder. Kadri staat aan de kant... Uh, met, nou laten we zeggen, even zijn broek omlaag, en uh, zo meteen zal hij wel weer gaan aansluiten. Radio 1, het NOS-journaal. Het is uh, half drie geweest. Hier is uh, het nieuws met Mark Visser. De huisspraak dat Nederland aansprakelijk is voor de dood in 1995 van drie moslims uit Srebrenica is moedig. Volgens de advocaat van de nabestaanden gaat de uitspraak in tegen de politieke stroom... en laat het Hof duidelijk zien dat meedoen aan een vredesmissie niet betekent dat een land alle aansprakelijkheid van zich af kan schuiven. Op de hogeschool in Holland in Amsterdam hebben studenten mondzorgkunde mogelijk gefraudeerd. Ze zouden de vragen en antwoorden van een aantal tentamens hebben gefotografeerd en daarna hebben verspreid. In Holland onderzoekt de fraude. De Duitse minister van Financiën, Schäuble, die heeft voor het constitutioneel hof in Karlsruhe de noodhulp aan Griekenland en andere EU-landen verdedigd. Prominente politicus van de CSU en een groep hoogleraren waren naar de rechter gestapt. Ze vinden de miljardenhulp aan noodlijnende EU-landen juridisch onverdedigbaar. En de gemeente Horen wil de tekst bij het standbeeld van Jan Pieterszoon Koen aanpassen. De huidige tekst is niet kritisch genoeg. Koen is een omstreden figuur, hij was gouverneur-generaal van Indië... en onder zijn bewind vielen duizenden slachtoffers. Het college wil op het nieuwe plakketten iets zeggen over hoe hier tegenwoordig tegen hem wordt aangekeken. En dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Ah, we hebben even verkeersinformatie. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen staat tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot 3 kilometer. En bij Amsterdam op de A10. Daar staat op de A10 West richting Zaanstad. Bij Geuzeveld 2 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En een stukje verderop voor de Koentunnel 3 kilometer. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 87. gestaan in Frankrijk, in Nederland niet. Dit was Andochine met Je Demande à la Lune, nummer 87 in onze Tour Top 100. We kijken hoe het met die arme, arme meneer K3 is. Die ja. helemaal alleen aan de kant van de weg stond. Ja, zijn familie was er niet. Maar dat is ook niet zo gek, want hij is geboren in Bordeaux. Dus die familie die staat ah. honderden kilometers verder naar het zuiden. Maar eh, misschien dat ze in de loop van de Tour nog eens een keer aan de kant van de weg kunnen gaan. En dat hij dan eh, toch echt serieus even aan de kant kan eh, gaan om eh, familie en dat soort mensen te begroeten. Philippe Gilbert babbelt met Cadel Evans. Ja, dan is de grote vraag waar praten zij over? Eh, nou ja, het zal ongetwijfeld gaan over die muur de Bretagne. Want dit zijn toch wel de twee grote mannen die we straks gaan verwachten in de finale. Ik zie daar ook nog Alexander Vinokourov daar heel in de verte verscholen uh, rijden. Maar uh, deze twee mannen ja, daar uh, draait het om. Want zij waren toch ook wel uh, verreweg uh, de sterkste op die Mont des Alouettes in die eerste etappe. Uh, K3 trouwens, de man uit Bordeaux dus, is inmiddels gewoon weer terug in die kopgroep. Hij heeft weer aansluiting uh, gekregen. En uh, het is een uh, aardige renner trouwens, die in de dauphiné Libéré nog uh, vijfde werd in de proloog. In de tijdrit dus daar. En toen later een scheurtje in zijn kuit opliep. En iedereen dacht toen, nou die Tour die kan hij wel afschrijven. Hij kreeg twee weken rust voorgeschreven. Maar hij is er toch bij. En dat is dan uh, toch mooi dat hij er in elk geval bij kan zijn. Dus helemaal geen verkeerde renner. Vier profzegers inmiddels al geboekt in zijn uh, carrière. En hij is nog jong hoor. 24 jaar past die BLK3. En samen met Izagire, Erviti, Roy en Hogeland Probeert hij de voorsprong op het peloton in elk geval in stand uh, te houden. 2 minuten en 23 is het nu. En ik zie allemaal ploegmaats van Cadel Evans daar aan kop rijden samen met de ploegmaats van Philippe Gilbert. Dat zijn de ploegen die het tempo maken. Geen sprintersploegen dus aan het commando op dit moment. Ook niet de ploeg van de gele truidrager Of Nee, het zijn echt de ploegen die denken dat ze een kans maken op de etappe-overwinning vandaag. Die het tempo in ieder geval strak houden. Het is voorlopig dus nog 2 minuten en 24. Het blijft maar regenen. Betekent zware omstandigheden. Niet alleen in het peloton, maar zeker ook in die kopgroep. Wilfried de Jong, heb jij mooie Tour herinneringen? Uh, ja. Op het moment dat ik erbij was, bedoel je, ja. of niet? Ja, nou, mijn allereerste toerinnering was wel dat mijn vader kocht altijd, uh, Mijn vader was een diepvriesgroothandelaar in Rotterdam. Dus die, die moest hard werken, maar hij verdiende wel goed geld ook. En die kocht altijd een, een, een BMW. Dus had je de 1600, of de 1200, de 1400, de 1600. Nou, op een gegeven moment, we gingen altijd met die, Mercedes, met, met die BMW's... Altijd, uh, altijd op vakantie naar Frankrijk. En dat leek een onverslijkbare wagen. Ik weet niet goed of we de Tourmalet een keer beklommen... om daar het uh, peloton langs te komen. Mijn vader zei, nou, dan gaan we wel helemaal naar de top. Dat was toen al druk, nog niet zo druk als nu. Maar ik weet wel dat, dat uiteindelijk mijn vader met zijn hoofd in die kokende motor zat en dat toen die renners voorbij kwamen. Dus die heeft ze niet gezien. Wij wel. Dat is dat een van mijn eerste herinneringen. Ik heb toen ook foto's gemaakt. Dat zijn een soort... Ik heb ze nog ergens. Dat zijn van die vierkante fotootjes. Je mocht er maar twaalf maken op vakantie. Ik geloof dat er acht van de Tour de France waren, waarvan de zeven mislukt waren. En die op een of andere manier zat er een soort blauwe, gele zweem overheen. Dus je zag bijna niks. Maar ik zag af en toe zag ik nog wel... Ik heb volgens mij het geel van Eddie Merckx nog te opstaan. Of zijn allemaal hele slechte foto's, maar die, ja. Ja, het, zijn eigenlijk, het zijn eigenlijk een soort kleurenplaatjes. Maar ze hebben toch een soort betekenis gekregen. Omdat het de eerste keer was dat ik de Tour de France zag langskomen. Hebben jullie dat vaker gedaan? Met dat met deden we altijd gezien? wel. Als het in de buurt was, de reden we er altijd wel heen. De vakantie werd er niet op aangepast? Nee, maar we zaten in Dordogne, in de Provence. En dan, uh, dan, als het in de buurt was, reden we erheen. heen. Ja. Ik ben ook nog wel eens uh, naar de Mont Ventoux geweest. Uh, niet toen ze er langs reden, maar zomaar. Omdat je naar zo'n plek toe wilt... Omdat... Simpson Monumentenplaats. Ook die foto's weer eens van teruggevonden. Nog oude zwart wit foto's. Dat het toch nog echt een beetje haveloos plekjes. Nu is er een mooi, steentje aan, een mooi trapje aangelegd om het te komen. Het was vroeger nog een rommeltje. Dus dat weet ik nog. En natuurlijk, ja, gewoon als journalist op een gegeven moment. Ik weet wel dat, dat Franse, Franse uh, of Italiaanse verslaggevers. Die zagen in mij altijd een soort Pantani. Ik had natuurlijk kale kop. En van die uitstekende oren. En in die tijd reed Pantani nog. En, uh, en uh, ja, de, ik, werd, ik werd door hun altijd de Pantani genoemd. Ah, ik ecco, hoor! Ja, ja, Pantanius is altijd leuk. En ik heb ook altijd geprobeerd om vaak dicht bij Pantani te staan. en dan foto's ja. te laten maken. Was hij, was hij een um, ja, held? Nou, in zoverre, ja, weet je wel, wat, wat is een held? Dat vind ik altijd heel ingewikkeld. Ik heb het, ik heb het misschien wel makkelijker met, met muzikanten of zo. Als, iets, als iemand onbereikbaar is, dan blijft hij een mooie held. Hè? En, mm -hmm. uh, en in, gek is, in, in sport kun je, sommer, zeker in de wielersport... kun je het toch wel heel dicht benaderen. Ook nog eens als je journalist bent. Dus spontaan heb ik wel van dichtbij kunnen zien. Maar hij was wel een held in te zien dat hij, dat hij het pure pure fietsen beleed, in de zin van dat als hij zin had om aan te vallen... dan viel hij aan. En dat, dat zag je ook. En dat, dat, dat was ook monsterlijk zo hard als ik kon, kon gaan, bergop. En dat, ja, daar kon ik echt van staan juichen als ik voor de televisie zat te kijken. Ik zag dat gebeuren. En, uh, en uh, ja, de, de, de, in dat opzicht was het wel een held, ja. ja voor, voor wie heb je nog meer gejuicht zo door de jaren heen? Willem van Hameghem. <laughs> <laughs> Door de jaren heen. Ik vond, ik vond, wat ik altijd wel mooi vond, was de, in die tijd zat ik ook al vaak in de Tour... was de strijd van Jan Oerig tegen zijn gewicht. Als Jan Oerig in de Tour kwam, dan hing er altijd zo'n klein buikje aan. Wat ik altijd wel een soort van gunstig vond. Want het is toch, ja, je verliest toch eigenlijk alleen maar in zo'n Tour de France. Zeker als zwaar wordt, het gewicht. En dan, en dan, als je hem dan veertien dagen later zag... dan, was het zo, dan had hij echt zo'n zo uitgemergeld gezicht. Was dat buikje weg. Ik vond, het, ik vond het, dat hij fantastisch op zijn fiets zat. Echt, ik, ik vind, daar hou ik wel van de goede stijl. Ja. Je hebt mensen die zitten gewoon achter ze te op hun fiets. Maar hij. Uri zat heel mooi op zijn fiets. Ik kon heel mooi tijd rijden. En, en die had ook een soort mooie, onverzettelijke blik. Als hij fietste. Dat vond ik ook al een hele mooie coureur. Wie, wie, wie vind je nu mooi op zijn fiets zitten? Uh, ik vind, vind, uh, ik vind, ik vind, ik vind Slek mooi op zijn fiets zitten. Die heeft een heel klein. Uh, Andy Schlekkel heeft een heel klein beweging in zijn heup. Wat altijd een beetje meedraait. Als hij tijdrit rijdt ook. Als je hem van achteren kijkt. heel, hij heeft een soort losse pedaalslag. Ook als hij het zwaar heeft nog. Vind ik wel mooi om te zien. En Ik vind, ik vind zeg maar de, de oerschril die Geesink altijd in zich herbergt. Een soort open gesperde mond in die laatste kilometer. Als het 10% is. Vind ik altijd weergeloos. Om een beetje, beetje de, de nek weggestopt in de, tussen de schouders. Daar zie je ook wel het lijden aan af. Vind ik ook wel mooi. Niet per se mooi om te zien. Maar wel hardwerkend. Oh là là le plus beau reste à venir à Radio Tour de France De Lido Shuffle van Bos Keks. Het Radio 1 toespel. En daar is hij hoor. Ja! Sandra. Michael Bogart aan de leiding in deze etappe. En daar is een clubberding. Van Bon gaat hij het winnen. Van Bonn. Joop Zoetenbelk als winnaar. Ja! Tot nu toe uh, drie, deelnemers, drie deelnemers hebben we gehad uh, bij uh, onze toerspel. Alle drie hadden ze drie vragen goed. Uh, Tom Schuit uit Arnhem deed het tot nu toe het snelst, want daar gaat het om. Hè? Uh, hij gaat in het weekklassement aan de leiding. Vandaag gaat Henk Zorgen proberen deze score te verbeteren. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is nerveus, hè? Ja, toch wel. Hoeft helemaal niet hier. Nee, maar de vragen waren wel pittig de afgelopen Hoeveel dagen. Ik wil wel wat kleding. Helpt dat, Wilfried? Nou, bij mij wel, ja. Ja? ja. Ik zou zeggen, het is een heel ontspannend gezelschap, toch? Ja, nou. Waarom gaat u winnen? Wat gaat waar u doen? Minnen? Ik zie het. Ja, nou ja. <laughs> Dank voor het <laughs> vertrouwen. Waarom ik ga winnen? Nou, ik ben wel een liefhebber van de en met name van de Tour. Ja. Uh, ik, ik volg het wielrennen, maar de Tour is daar wel helemaal bovenaan. Ja, is... Het begint meestal in uh, ja, begin juni en dan uh, beginnen de internetfora een beetje op te spelen. En dan uh, maximaal afstruinen van uh, ja, wie, wie gaan er rijden, wie rijdt er niet. Uh, lijstjes samenstellen en dan uh, en het schrijf je op? Hou je bij met de computer of zo? Ik hou dat wel. Uh, ik probeer het al een beetje bij te houden. Ja, en dan tot uiteindelijk een, een, een, een, een vijftiental renners te komen waarmee je poeltje gaat spelen. Ja. Is. Doet u het goed tot nu toe? Matig. <laughs> <laughs> nou. Ja, Vera had niet, niet mijn vertrouwen gekregen dit jaar, maar goed. Nee, nou, we gaan kijken of het, uh, of het hier goed gaat. 90 seconden. U kent het recept inmiddels ja. voor het beantwoorden van vijf vragen. Ieder goed antwoord levert tien punten op. Uh, alle vragen goed. Ja, nou, dat zou helemaal mooi zijn. 30 punten is tot nu toe het maximum gebleken. Okay. We, gaan, uh, we gaan starten. De tijd gaat nu in. Vraag 1. Voor welke ploeg rijdt Jérôme Pinot deze tour? Vraag 2. Welke Litouwse renner eindigde als derde in de Tour van 2002? Raimond het Vraag 3. Wie wint in het volgende fragment een proloog? Daar komt die dan, die jonge renner, die zo verschrikkelijk slechte dag had in de ronde van Italië. Maar hier, wat zet hier tijd neer? 9, 54, 47. Chapeau! Geen idee. Vraag 4, multiple choice vraag. Wie won de Tour niet drie keer? A. luzon Bobet. B. Laurent-Vignon, C. craig Lemond of D. Alberto Contador? De eerste, A. Bobet, zegt u. En vraag 5, hoe vaak heeft onze analyticus Aard Vierhouten de Tour gereden? Zeven keer. Stop de tijd. Oef, moeilijk? Ja. <laughs> Ja, zei, zei, Vraag 1 is doorgaans een, een vrij makkelijke vraag, maar met al die Franse kleine ploegjes is het uh, toch altijd gissen. Welke... U zei Asië dus eh. Dit was vroeger Boek Telekom, volgens mij. Het, is, uh, het antwoord is Kwikstep. Quickstep, ja. nou, uh, vraag 2, had u goed. Uh, Roemsas werd in 2002 derde achter Lance Armstrong en uh, Bed uh, Vraag 3, het fragment. Erik Breukink in 1989 okay. in uh, Luxemburg. Laurent Villon. Had je die geweten? Wilfred? Dat was de enige die ik uh, volgens mij wel wist. Die won de tour maar twee, twee keer. keer. Ja, Precies. Okay. En uh, vraag vijf, hoe vaak heeft. Ja, dat is ook een moeilijke vraag. Heeft Aard, Aard Vierhouten de tour gereden? Ja, god, dat is een jongen die, die, die zie je nooit in zo'n tour. Dus uh, hoe moet je het dan weten? Nou, ja. flauw. Nou, ik nou, oh, kom best zo, wel he? veel. Best wel veel. U Acht, zei. Ik zei zeven keer. Zeven keer. Acht. Het is drie keer zegt echt waar in mijn, ja. in mijn beleving ik, ik zie hem nog steeds in het peloton. in vanop, 1998 uh, in 2002 en 2004 hoe vaak reed aart de tour uit ja. bleef heel lang stil ja. wat ingevlucht Hand gaan zo overnemen henk zorgen ja. één keer is het antwoord. Ik, ik, nee, ik wist het niet. Eén nee, keer. Um, wat u in ieder geval hebt, u hebt er één goed. Ja. ja het is, is een... gewoon moeilijk. Ja, ja en reiskosten vergoed. Ja, ook. dat wel. Mooi. En ook nog naar huis met drie boeken. Ja, uh, de Lens Factor van uh, Mart Smeets. Het grote tourquizboek uh, van hans Jurgen Nicolai ah, dat is wel en dat... Vincent Luijendijk. Dat is wel nodig en de toch <laughs> van uh, Thomas Brown. Ik wil u uh, nog even thuis zeggen... U kunt zich nog opgeven. U weet nu hoe moeilijk het is. U moet een echte toerkenner zijn. Uh, stuur een mailtje naar toerspel.nl. Dank u wel, meneer Henk Zorgen. Dank u wel. Moeilijk hè, he, Gio. Heb je meegeluisterd? Ik heb meegeluisterd. <laughs> Maar uh, ja, ja, ja, ja, het is moeilijk en zeker als je daar zit. En onder de druk staat inderdaad van de klok. Dan uh, kan ik me voorstellen dat het lastig is. Hoe staat het daar? Vooral met de kopgroep, Gio. Uh, ja, de kopgroep 2 minuten 30 seconden voorsprong. 106 kilometer nog uh, te rijden. En ik kijk naar de staat van het peloton. En dat is wel uh, grappig. Dan zie je gewoon de gele truidrager die zelf een bidonnetje haalt. Bij de ploegleiderswagen. Helemaal niks. Uh, van uh, knechten gaan jullie maar eens even naar achter. Nee hoor, Thor uh, doet het allemaal zelf. Maar ik denk ook dat hij even aan de kant heeft. Gestaan om even te plassen. En dat dat een mooie gelegenheid was om daarna eventjes langs die ploegleiderswagen te rijden. En dan weer aan te sluiten. Ook Fabian Cancellara zag ik daar ver achteraan in het peloton rijden. En verder een heel pak renners voor wie het wat lastig is. om ze zo van achteren te herkennen. Ja, Rob Ruig, geloof ik, hier van Vakans helemaal achteraan. Want ze hebben allemaal regenjasjes aan. En uh, dat is uh, leuk voor hun. Want dat betekent dat ze zich gewoon een beetje warm en droog kunnen houden. Maar het is uh, wat minder voor de volgers van de tour, die dan. Uh, Kijken naar, ja, tamelijk anonieme renners in dat peloton. Je kunt de rugnummers niet meer zien. Je kunt de renners niet meer goed zien zitten. Maar goed, dat maakt het allemaal wat lastiger. Maar ik kan me wel goed voorstellen dat ze dat doen. Op kop mannetje van Omega Pharma. Lotto, ploegmatis van Zulberg. Die heeft nog geen regenjackje aangetrokken. Dat is een bikkel. En die denkt, ik rij gewoon zo door. Ik zie ook André Greipel. Daar rijden met zijn markante vierkante kop. En zij rijden dus achter die kopgroep aan. De kopgroep dus, Sebastian Timmerman... Het leuk met een Nederlander erin, Johnny Hogeland. Die uh, op dit moment een beetje achteraan rijdt, terwijl de regen streamt in ons gezicht. De regen die uh, nog naar beneden komt, maar niet meer zo erg als een paar uur geleden. Maar het is vooral nu het opspattende water van de motor uh, voor ons en de auto's uh, om ons heen. Op deze natte dag in Bretagne. Hogeland dus nu helemaal achteraan. De weg loopt uh, een beetje naar beneden. De net liep de weg even omhoog. En toen zagen we dat Hoge Land een beetje in het zoch van de cameramotor eventjes wegreed bij zijn vier medevluchters. Dat zijn twee Spanjaarden, Isagire en Erwiti. Van Euskartel dus straks even lek gereden. Maar had totaal geen moeite om terug te komen. Want de anderen wachten op hem. En twee Fransen Jeremy. En die hebben K3. En Hogaland uh, duurde even voordat hij het in de gaten had. Maar op een gegeven moment keek hij achterom. En toen zag hij: oh, dit, uh, nu ben ik wel eventjes los. En daar is het nog veel te vroeg voor om te demareren. Nu moeten ze het gewoon nog samen proberen. En dus liet hij zich afzakken. En zijn ze weer met z'n vijven bij elkaar. Hier uh, weinig regia, ja, Jezus Erwiti... Die heeft nog een uh, extra jekje aan om het toch een beetje warm te houden. Want het is het is niet alleen nat, maar door de wind is het er ook een beetje een frisse dag vandaag in Bretagne. Maar dat hoort wel bij deze regio. Ze rijden vooruit dus met zo'n dikke 2,5 minuut voorsprong. Maar ze weten dat het peloton ze gecontroleerd laat gaan terwijl wij ook nog zien dat de uh, Philippe Gilbert de jarige Philippe Gilbert buitengewoon tevreden rondrijdt, <laughs> het ziet bijna er goed uit. Bijna te ontspannen zou je ja, zeggen. Bijna. Ja. Uh, Wilfried, uh, we hebben het gehad over, over Pantanië. Nou, je, held is dan een groot woord, maar als we even kijken naar deze tour, Andy Slek zit mooi op zijn fiets. Maar wie is jouw favoriete renner? Nou, dus ook wel. Ik ben wel voor de slekjes. Die heb ik ook wel een keer een hele middag mee mogen maken. Ik ben uh... Uh, twee anderhalf, twee jaar geleden of zo bij hun geweest... toen ze na het voorseizoen uitgingen rusten in Luxemburg. Hebben ze een soort plekje gekocht. heel idyllisch plekje. Een klein, klein vijvertje erbij waar ze karpers uh, in hebben liggen. En dan gaan ze op karpers vissen. Ze, raken, ze hebben voor ons toen willen fietsen voor de camera's. Maar eigenlijk raken ze in een week lang dan geen fiets aan. Zitten ze alleen maar. Dan hebben vies, ze zeggen we dirty meat eten. Dus echt vies vlees eten. Nou, dat hebben die jongens ook wel nodig. Want het zijn echt grote pakhuizen. En dan mogen ze even, mogen ze even zondigen, zal Als ik maar zeggen. Als in hamburgers met uh, mayonaise en... Ja, ja, bij wijze van sparibs. spreken. Maar ze eten echt sparrips dan, volgens mij. En ze ook een biertje en zo. Dat vinden we dat, dat, volgens mij dan wel even. O, om zich dan vervolgens helemaal als monniken voor te bereiden op die tour. En het zijn gewoon, het zijn gewoon ontstellend leuke jongens. En het zijn absolute sportmannen. En uh, ik vind het ook al mooi, zo'n broers bij elkaar. Ik, ik heb, het is niet zo, maar ik heb helemaal het, het idee dat ik naar een tweeling zit te kijken. Hè. Ja. Ze zijn alle twee broodmager. Uh, ze, ze verschillen heel erg van elkaar. De ene, hè, Frank Slekke is meer de prater, de lolbroek. Andy is meer wat stiller. En, en ik, vind dat, ik vind dat een mooi koppel om te zien. Ik vind het ook mooi dat ze bij elkaar zitten. En dat dat elkaar gaat helpen. En dat dat, dat, dat, dat broers zijn. Dat vind ik wel heel bijzonder om in zo'n tour te zien. Ik vind ze ook gewoon mooi fietsen. En ja. mooi, ze, ze vallen ook aan. En dat vind ik wel interessant. Het zijn, uh, het zijn sterren geworden de laatste jaren. Maar ik heb niet idee dat ze zich zo gedragen. Of dat ze zich zo nou, voelen. Nee, absoluut niet. Ik weet wel, er was, er was uh, een was een redacteur van mij... Jesse Mailleu, dus een, een hockeyer die in de Hollandsportredactie zat. Ja, die maakte een beetje kenmer dat hij zelf ook in de topsport had. Die jongens hebben gewoon twee, drie uur... gewoon aan dat, aan dat vijvertje met elkaar zitten kletsen en lol zitten maken. Dus totaal geen uh, arrogantie. Ontzettend leuke jongens. Ja. Vind ik trouwens over het algemeen wel, hoor. Van... Uh, van wielrenners, als je als gelijk met voetballers... of met trainers van, uh, van voetbalclubs... Daar, daar zaten we met Holland Sport. Soms ik dat advocaat dat daar een redactrice... drie jaar achteraan heeft gezeten. Zij advocaat, nou, oké, okay, kom dan maar een keer. <laughs> maar dan hey, mochten we tien minuten een interview doen of zo. Ja. Nou, langer trouwens. Dat werd heel leuk. Het werd het wel heel mooi, ja. Ja, absoluut. Ik heb ook wel zwak voor advocaat gekregen daarmee. Maar het gevecht wat je moet leveren... om die mensen te ontmoeten vergeleken bij wielrenners... blijven wat dat betreft toch wel... Uh, aanraakbare sportfiguur. Dat vind ik ja. wel mooi aan. Ja, hadden ook Kevin Kevin is ook bij ons de gast geweest. Ook zo'n jongen, waar, het is toch eigenlijk altijd zo... je zit altijd maar naar mensen te kijken... met een hele grote zonnebril op en een helm op en een pakje. En die zitten verhit in een koers. En we maken ze een minuut na, na, na een sprint mee. En verder niet meer. Maar als zo'n jongen dan vrij is... ontzettend aardige, intelligente jongen... die de zaken goed overdenkt. Op zijn tijd ook heel emotioneel kan zijn... Ik vond een erg leuke jongen. Ja, het, is, het is raar hoe mensen dan een mening over iemand vormen. Heel snel. Hè? Ja, Want die hij zien wordt gewoon nu uh, gezien als is... een arrogante ja, jongen. Ja, die zien gewoon stijve pikken over de finish komen. Want dus het eigenlijk is eigenlijk een soort, soort, soort macho gedrag. Dat sprinten zie je bij die 100 meter sprint. Bij atletiek ook. Dat zijn gewoon... Ja, dat zijn vallen symbolen die van start gaan, <laughs> zou ik maar zeggen. En die vliegen, die vliegen nog hard, ook die vallen symbolen. En binnen tien seconden zijn ze weer klaar met het werk en dan gaan ze weer liggen. <laughs> dus ja, dat, dat hebben die sprinters ook een beetje, dat, dat, dat uitsloverige. Ja. Maar ja, in wezen, als je die jongens dan in een gewone klofje ziet en op het gemak, dan zijn ze ook verlegen. Ja. We sluiten het uh, eerste uur van de Radio Tour de France af voor vandaag. We zijn straks bij u terug na het nieuws van uh, drie uur. We volgen natuurlijk de, etappe, de vierde etappe in de Ronde van Frankrijk... naar de Muur de Bretagne. Dus even kijken of Philippe Gilbert zichzelf een cadeau geeft op zijn verjaardag. Graag tot zo.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 Ga naar arbeidkanduurzaam.nl voor de aanpak van Mercer. Bonjour! Vous, Hollanders, êtes geek à la Pimpas. Alles betalen jullie armé. Bon, maar in Vive la France kunnen jullie in iets betalen met le geld comptant. Overal waar u hier het logo de Maestro ziet, is gratis betalen met de Lepimpas gewoon mogelijk. Net als à la maison. Dus ook de baguette, de fromage en chose in mijn supermarkt. C'est très bien, hoor. Ouais? Maestro, overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl. Bent u trombosepatiënt en wilt u direct en zonder wachtlijst met trombose zelfzorg beginnen? De Nationale Trombosedienst wordt door haar gebruikers gewaardeerd met een 9. Ga naar trombose-zelfzorg.nl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 Profiteer van de Remea zomeractie en maak kans op een mini cabrio. Kijk snel op remea.nl/zomeractie. Remea. Dit is Radio 1.